1 uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi is gedood door een kogel in zijn hoofd. Dat staat in het forensische rapport, zegt de Libische interimpremier Jibril. Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Gaddafi, Gaddafi vanochtend... verstopt in een rioolbuis in Seerte. Hij liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Jibril werd er tijdens de rit geschoten... tussen aanhangers van Gaddafi en strijders van het nieuwe bewind. Daarbij werd Gaddafi in zijn hoofd geraakt...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 De derde Nederlandse club AZ speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Austria Wien. De Alkmaarders staan tweede in de pool. Het weer vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies een bui, plaatselijk voorstaande aan de grond, overdag droog, veel zon en zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Van met Mieke van der Wij. Ja, hartelijk welkom bij de tweede uur van uh, Casaluna. Ja, u begreep misschien al als u het vorige uur geluisterd hebt. We zaten er een beetje mee van ja, waar moeten we het nou over hebben? Het grote nieuws is natuurlijk uh, de dood van uh, Mohammed uh, Gaddafi. En uh, maar ja, of er genoeg mensen zijn die een band met uh, uh, Libië hebben of die daar gewoond hebben of geweest zijn. Dat weet ik niet. Ja, uh, de, de gast en het onderwerp van het vorige uur... biedt natuurlijk ook wel aanknopingspunten. Uh, hij riep zelf op het allerlaatste moment... Uh, hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet? Ja, dat is een hele interessante vraag. Maar is natuurlijk ook nog niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Maar toch, misschien wilt u daar eens even over nadenken. Hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet? En dan weet je dat gesprek dat ik met Daan Roosgaarde had... In, uh, in uw achterhoofd houdend. Vindt u dat hij gelijk heeft dat we... Uh, op een hele andere manier, eigenlijk met die technologie zouden moeten omgaan. En dat het wel eens uh, ontbreekt aan, uh, aan visie op dat gebied. Dat we anders het gevaar lopen dat we in een openluchtmuseum uh, terechtkomen. Ja, ik uh, hou zelf heel erg van Bob Dylan. Dus ik had het ook nog wel aardig gevonden... als u bijvoorbeeld uh, terugkomend van uw concert uit Ahoy in Rotterdam... Uh, mij uh, ging vertellen hoe dat uh, geweest is. En uh, we gaan die twee onderwerpen gewoon eens even lekker bij elkaar gooien. Daan Roosgaarde met zijn visie op een wereld die er anders uitziet. En een gouden oude van Bob Dylan. I'm gathering people wherever you roam.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 Times They Changing van Bob Dylan. Hij trad vanavond op in Ahoy in Rotterdam. Ik weet het, mijn eigen broer is er naartoe geweest. Ik hoop dat hij mij belt. Iets, bel eens op. Ik ben benieuwd hoe het was. Uh, maar ik heb ook aan de lijn uh, 0800 1121. Maar u mag ook bellen over uw eigen toekomst. Maar eerst maar eens even dat concert van Bob Dylan. David. Ja, hallo. Ja, oei. hoe was het? Het ja, is uh, geweldig. Ik uh, heb uh, genoten en uh, volgens mij... Uh, de hele zaal wel met mij, maar het was, uh, het was uh, geweldig. De grote meester uh, heeft uh, het wat mij betreft uh, weer waargemaakt. We moesten er even op wachten, want uh, Mark Knopfler uh, was hem voor bij, uh, in een soort van voorprogramma. Ja. Ook niet de eerste uh, de beste? Nee, nee. ik, ik weet niet hoe oud uh, Knopfler is op, op, op het moment. Die zal toch ook wel uh, een eentje in de zestig zijn langs, want dat weet ik eigenlijk niet. Uh. Dylan is zeventig Dylan is geworden. En, uh, ik, ik heb mijn moeder meegenomen, want die is ook net 70 geworden. Echt waar? En, en, was zij in, in haar jeugd een, een fan van Dylan? Want hij is uh, natuurlijk al heel lang bezig. Ja, ja, ja, en, en ik, ik ben uh, in begin 40. Je kunt je voorstellen, ik werd vroeger ermee doodgegooid. En toen dacht ik: mag ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die muziek uit. Voor zover je dat muziek kunt noemen, die man kan toch niet zingen. Echt waar? En dan later, dan, later leer je dat toch waarderen. Ja, als je de teksten gaat begrijpen. en uh, Tenminste in mijn geval uh, vond ik het heel erg mooi, nog steeds. En je moeder ik heeft ook zijn. enorm genoten, neem ik aan. Ja, en heel hard meegezongen tot, uh, ja, tot erfenis hey, van die mensen die dan heel erg van Mark Knopfler houden die naast ons zaten, uh, denk ik. Hé, hey, en meestal. luister, uh, maakte hij ook echt contact met de zaal? Dylan hem wel, ja. Dit keer uh, dat hij hij heeft uh, voor de mensen die dit horen en die het gezien hebben, die zullen dat misschien herkennen. Hij heeft uh, de, hij, hij heeft uh, hij staat tegenwoordig veel achter zijn piano. En dan is het misschien is hij wat, uh, lijkt hij wat in zichzelf getogen of heeft contact met uh, andere muzikanten die uh, overigens weer erg goed waren. Maar hij heeft nu ook uh, de neiging om zonder instrument voor de zaal te staan. En uh, pakt dan uh, de microfoon en neemt enkele mooie poses aan. En staat dan werkelijk met de zaal ook uh, uh, uh, prachtige nummers te doen. En uh, hij uh, heeft een, een mix van wat oudere nummers uh, en, uh, en wat nieuwere en op eigen. Wijze weet hij dat dan weer uh, telkens anders te doen. Hij treedt uh, heel veel op. Hij heeft natuurlijk ja. net uh, heel Europa achter zich gelaten... en hij doet uh, al die nummers steeds weer anders. Maar nee, hij uh, stond voor de zaal... en, en uh, mij betreft ook uh, toch op, op een goede wijze te communiceren met de zaal. Dus, uh, voor hem is dat wel uh, een goed teken denk ik. En heeft hij bijvoorbeeld ook nog nummers gezongen van zijn eerste album... Echt hele oude nummers? Of was het toch meer de, iets jongere? Nee, hij heeft uh, het, het thema leek wel een beetje... Uh, ik weet niet of het aan, het aan ons weer lag of dat hij iets had met die, met die lage landen hier. Uh, er kwam veel regen in voor. Dus hij heeft uh, in het begin, het stuk zat hard rain. Nou, hard, hard rain water. is going to fall, ja. Yeah. Prachtig. Yeah. Mm -hmm. Maar hij zong ook bijvoorbeeld... Um, if it keeps on raining, the levee is going to break. Van een uh, nieuwe album. En um, high water rising. Dus uh, het, was, uh, het was noodweer in, uh, in, de, in de setlist. Misschien wel, een, uh, misschien wel een teken, wie weet. Nou, dat, maar, dat maar, paste dus dan wel heel goed bij het weer van vandaag. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en wat is ook, jouw eigen vond... favoriet? Want misschien kunnen we die nog wel uh, laten horen, dit uur. Nou, ik, ik weet niet of je het zo ingewikkeld wil maken. Maar uh, ik vond uh, vanavond heeft hij um, uh, ook... Um, uh, nobody Sings the blues like Blind Willie McTell gespeeld. Dat vind ik wel een heel mooi nummer. Mijn favoriete, Don't Think Twice, It's Alright. Of uh, oh, yeah. It's Alright, Ma I'm Only Bleeding. Prachtige nummers. Uh, ik weet niet hoe geschikt ze zijn voor het grote publiek. Maar uh, hij heeft uh, ook uh, het nummer wat uh, waar Jimi Hendrix mee bekend uh, is voor de natuurlijk All Along the Watchtower uh -huh. gedaan vanavond nog. En ik geloof dat in Engeland uh, het. Uh, uh, wat rustigere nummer, wat Adele heeft, ge covered, uh, heeft gespeeld. Dat heeft hij hier in Nederland niet gedaan. Uh, ja, hoe heet het ook alweer? To make you feel more. Oh, oh ja, To, to make you. Mooi nummer ook. Hé, hey, nou, hartstikke bedankt. Fijn dat ik even zo vers van de lever uh, een verslag heb gekregen van het concert. En... Ja, het is toch veel beter dan om het over ons toekomst te gaan hebben en technologieën Dat gaan we nou toch krijgen. Ja, daar zijn de meningen heftig over verdeeld, David. Want de dame de die je net zat, die zei, we gaan het toch niet over dillen hebben. Ik wil ja, van de wil mensen weten hoe ze hun toekomst zien. Ja, nou goed. Dankjewel. Misschien kunnen we het toch gewoon op een leuke manier door elkaar gooien dit komende uur. Hey, dankjewel je ja, wel. Ik hoop dankjewel. dat nog meer, meer mensen mogen me bellen hoor, om te horen hoe het, hoe het bij Dylan was. En dat geeft ons meteen de gelegenheid om lekker Dylan muziek te draaien. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen ja, ik vind het wel belangrijk wat ze vroegen over die toekomst. Bijvoorbeeld Nico het Jong uit Dordrecht. Die zei ja, uh, ik zou het liefst mijn hobby's blijven uitoefenen. Ik in vrede wil ik blijven leven met mijn ook allochtone buren. En, en na drie relaties te hebben gehad... tot voor een jaar terug voor een jongere broer te hebben gezorgd... zit ik nu het liefst alleen achter mijn computer... luisterend via een koptelefoon naar Radio 1. En het voordeel van de radio is, zegt hij... dat je gelijkertijd andere dingen kan doen. En ten tweede dat je bij de radio je brein kan laten werken... omdat je zelf voorstellingen kan maken over wat je hoort. Ja, dat is zo. Alhoewel, tegenwoordig hebben ze de neiging om webcams in de studio te hangen. En dan is dat voordeel ook alweer verkeken. Alhoewel, je hoeft natuurlijk helemaal niet op die webcamcamera's te letten. Goed, uh, dat was Nico Jong uit Dordrecht. Menno heeft ook nog een, uh, een berichtje gestuurd. Die heeft een hele kleine toekomstdroom. Een skatebaan geïntegreerd in de natuur. Kijk, en dan komen we weer ietsje dichter bij de ideeën van uh, Daan Rozengaarden die met de vraag hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet, natuurlijk toch iets anders bedoelde dan... Uh, ja, ik wil in vrede blijven leven met mijn buren. Het ging hem meer om hoe de, de omgeving er dan uitziet. Hè? De, de jongere generatie die helemaal opgroeit met techniek. Hoe kunnen we dat op een goede manier uh, integreren... en dat het ook nog uh, sociaal prettig wordt. Goed, het is een grote vraag. Ik geef het, uh, ik geef het helemaal toe. Maar misschien dan Bob Dylan. Ondertussen... Uh, ja, ik, wat gaan we nog even een muziekje. Het nummer van Dillen nog? Nog even naar. De... Menno. Oh, dat is een beller. Menno, sorry, ik had niet in gaten. Ik dacht dat je een berichtje had gestuurd. Menno? Menno is verdwenen. Nou, misschien kan hij nog even terugbellen. Nee. Ik had, het, ik had het verkeerd begrepen, minho, het spijt me. Ik dacht dat je. In, uh... Sommige mensen sturen namelijk een berichtje en dan kan ik dat voorlezen en anderen die, die bellen. Nou goed, even delen. Zometeen komt dat vast allemaal nog goed. bartender and a pool of blood cries out my god they've killed them all here comes the story of the van Bob Dylan. En uh, ja, hij is in het land. Hij heeft vanavond opgetreden in Ahoy, in Rotterdam. Ik had net David al aan de lijn, die kwam er net vandaan. Als u er ook net vandaan komt, ik hoor graag van u hoe het was. U kunt mij bellen op 0800-1121. Tegelijkertijd hebben we het ook over een heel ander onderwerp. Uh, ik had in het eerste uur Daan de Rozegaard te gast... Iemand die echt een hele duidelijke visie heeft over hoe de wereld er in de toekomst uit zou moeten zien. met behulp van technologie. En um, die zei: nee, helemaal niet over die oude dillen hebben. Ik wil weten hoe uh, de mensen hun toekomst zien. Nou, Menno heeft daar wel een idee over. Dag Menno, je bent er. Hallo, Hoi. Ja, Het gaat over iets heel kleins. Kijk, ik ga vaak uh, langs de dijk. Ja. En dan kun je helemaal niet over die dijk uh, heen kijken. Want. Uh, op een of andere manier liggen die wegen altijd uh, aan de onderkant natuurlijk. Maar uh, het zou zo mooi zijn als je daar uh, op de dijk een fietspad zou hebben. Zodat je altijd uh, lekker dat water kan zien en het landschap. En dat komt bijna nergens in Nederland voor, een fietspad uh, op, op de dijk. dijk. Want waar, ja. woon je, waar is dat? Nou, ik, ik woon momenteel in Friesland. Ja. Maar um, ja, daar is het ook uh, bijna altijd onder aan de dijk uh, zeg maar, waar je kan fietsen. Maar ja, het mag voor mij ook een skatebaan zijn. En dan heb je het gevoel dat je midden in de natuur zit. Uh, mm -hmm. In plaats van uh, ja, en over die skatebaan, um, stel je voor dat je een betonnen plaat hebt die iets naar beneden loopt. Dat je daar met je skate op gaat staan, dan, dan rol je dus naar beneden. Yeah. Nou, dan komt er weer een betonnen plaat die iets naar beneden loopt. En dan ga je met je andere been daarop staan zodat je steeds zeg maar die gang naar beneden krijgt. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, want met je ja, waar moet je dan op je andere been? Met je skaten dat is een soort schaatsbeweging. Nou, je hoeft alleen maar je been steeds op te trekken ja. om op de volgende plaat terecht te komen. En wat gebeurt er? En, en wat, wat voor effect heeft dat dan dat je op die volgende plaat terecht komt? Nou, ja, goed. Dan hoef je alleen maar die beweging te maken en dan eh, omdat die plaat zeg maar, hoog, iets hoger begint. Hoef je alleen maar die stepbeweging te maken. En dan ga je, je dan voor zelf of, eigenlijk. Um, nou, ja, je moet wel degelijk moeite doen. Ja. Maar dat, dat zou wel, um, nou ja, zo. Kijk, uh, soms, soms heb ik van die kleine ideetjes. En uh, dat lijkt mij mooi om dat op de op de dijk te zien. Ja, nou, uh, f, misschien kan, kan het wel. Toch? Ja, nou ja goed. Uh, mensen kunnen erover nadenken. Ja. Oké, okay, dat was mijn bijdrage. Hey, dankjewel, Menno. Okay, ja, dag. Kiki. Dag, Kiki. Hallo? Dag, Kiki. Ja, hallo. Dag. Ik hoorde er een die zegt hi. Nee, hoi, het is Mieke, ja. ja? Ja? Heb je het eerste uur gehoord? Ja. Vond je het uh, inspirerend? Fantastisch. Ja. Ja, geweldig. Ik heb hem kort geleden ook in Groningen gehoord. Daan, en... Daan heb je gehoord? Ja, ja, ja. Dus je weet ja. ook hoe hij eruit ziet? Ja. En, uh, in Groningen gaat ze het meest lelijke gebouw in de binnenstad uh, bouwen wat je mee kan maken. En daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig om dat tegen te houden. En dan loop ik zo tegen mijn eigen emoties aan. En toen Ta Daan vertelde over die pilaar die je omhels en die licht uh, geeft, ja? toen zag ik uh, ineens een. Ja, ik zie geregeld beelden, maar toen zag ik ineens een beeld voor ogen... dat ik denk, oh, wat lijkt me heerlijk als ik een muur zou hebben. Dus gewoon in mijn huis een, gla een, een, een glazen muur van een bepaalde dikte. En dat je dan je emoties die je hebt in die muur kunt uh, drukken... of aanraken, waardoor die muur verschillende kleuren geeft. Nou, Snap je dus? Uh, ja. ja, en dat werd dan een heel groot, mooi, prachtig schilderij. Het leek me geweldig. Nou, het, het, is het, grappige, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb hier dat boek nog steeds voor mijn neus liggen. En ja? er staat bijvoorbeeld ook een van die projecten. Is ook een, een, het is een muur. Ja? Even kijken hoor. Ik heb hem hier. Um, ja. Uh, Flow. En dat is een, dat, dat is een, een muur die in, in Den Haag heeft, die, heeft die gestaan. Die dus... Um, een interactief uh, verticaal landschap of een muur. En die is gemaakt, uh, ik, ik, ik vertaal het nu even heel snel uit het Engels... met, met uh, honderden ventilatoren... En het is ja? uh, het staat, net zoals het andere werk van Daan Roosegaarden. Het is geprogrammeerd om te te respond, te antwoorden, te reageren op, op sound en motion, op geluid en op uh, beweging. Dus als ja. mensen daar dus langskomen, dan, dan, dan reageert die muur ook. En hij heeft ook, ik heb ook een muur gezien waarbij er een soort ja, bloemachtige structuren opengaan als je daar naartoe gaat. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op, op jouw muur. Ja, maar wat ik dus eigenlijk voor mezelf bedoel, is dat ik dan een, een glazen wand heb hebben van waarin ik mijn eigen emoties in kleur kan zetten. Zoals je dus eigenlijk gewoon een schilderij hebt. Ja. Alleen dan een emotieschilderij. En wat je dan gewoon ook weer met een knopje weg kan wissen, weet je wel. Want ja. dan is het gewoon na een dag weer klaar of zo. En dan ja. heb je weer een, een, dus op die muur kan je gewoon van alles maken, uh, tekenen, schilderen. Maar ook je, em je emotie daar gewoon Laten zien. Yes, je zei dat je hem had uh, gezien. Wat, gaf hij Wat een le is? lezing of zo? Gaf hij een lezing? Die Dan? Hij gaf, ja, hij gaf een lezing. In het, er waren meerdere uh, innovatieve uh, mensen die verschillende vlakken belichten. En daar gaf hij een, uh, onder andere ook een lezing. En waar had hij toen ook op hetzelfde waar dit het nu met mij over had? Ja, ja, ja. Hij zelf, ja, ja, ja. En, en, en, daar, en liet de, die, daar liet hij ook beelden van zien. Want wat, voor jou was het dus ook duidelijk wat hij bedoelde, want ik dacht dat ja, absoluut. Ik, ja. ja. En, en, en ik vind het heel schrijnend, want dit soort mensen zijn zo geniaal, uh, omdat die snappen dat dat je beweegt in de in een openbare ruimte en dat die openbare ruimte van belang is gewoon voor je welbevinden. En we krijgen dus bijvoorbeeld hier in Groningen al nou het meest grote. Oh. Fiasco, wat we ooit krijgen, dat heet het Groninger Forum en dat wordt zo groot dat de zonsopgang en, en, en, en de hele bezonning van de binnenstad die gaat helemaal naar de kloten. Maar het... gaan ze dat dan op de Grote Markt neerzetten? Ja, ja, ja. Kijk maar op www.grotemarkt.groningen.nl. Nou, je schrikt je te pleuris. Echt, het is onvoorstelbaar binnen, binnen historische bebouwing. Een extreem groot gebouw. En het heeft dus een hele grote impact op de hele uh, binnenstad. En Daan is dus bezig met hoe beleef je nou ja. iets... En zo'n dit grote gebouw, dat, neemt, dat wordt er zo hoog dat de zonsopgang kun je nooit meer zien. Dat geeft gigantische schaduw tot in de martini tot in de hele wijde omgeving. Dat toont BMW nooit. Maar ook bijvoorbeeld, ik weet nog een heel mooi moment dat de maan, het volle maan kwam op, op die markt. Nou, dat ben ik nooit meer vergeten. Dat was zo magisch. En... Ja, dat kan allemaal. Er, niet En wat moet er dan gebeuren? Er wat moet, eh, nog even snel, ja. wat moet ja, er dan ja. gebeuren in dat forum? Niks. Oh, oh, wat er in moet gebeuren, er moet een bibliotheek in komen en filmzaaltjes. Mm. En voor de rest weten ze het nog niet. Ja, pot pannen van het museum. Maar het gebouw, dat is meer lucht. Hmm. en roltrappen en weet ik wat allemaal. Dat gebouw moet er gewoon helemaal niet komen. Dat nou, heeft het is zoveel ellende. Het is gewoon ge... niet. Weg. Weg ermee. Gra en dan mag Daan iets nieuws verzinnen. Nou ja, het is grappig. Misschien luistert hij wel. Ik hoop het. Het zou heel goed kunnen dat hij nog in de taxi terug zit. En het is grappig dat je het woord roltrap noemde. Want uh, net uh, praat ik nog heel even met hem door. Toen zei ja, uh, wat ook altijd vind ik een mooi voorbeeld is... uit de geschiedenis is roltrap. Vroeger was een trap bij uitstek... Eh, iets statisch. En opeens ging dat bewegen. Hè? Dus ja. dat was voor ja. hem juist een, ja, een, een, een mooi voorbeeld vanuit de geschiedenis. Waar ook een omslag was gemaakt naar iets statisch naar iets bewegen. Maar goed, ja, maar hier, dit deed Ja, Maar hier wordt het misbruikt. Wordt het, misbruikt in, in, wordt het een soort VND of een soort bijkorf? Weet hmm. je wat? Het heeft helemaal niks meer met genialiteit okay. te maken. Ja, misschien uh, kan okay. Daan zich er eens mee bemoeien. Hé, hey, dankjewel. Ja? En uh, ik ga verder met uh, Darius. Hallo, goedenavond. Michael. Hoi, dag. Hallo. Uh, ik luisterde naar het uh, gesprek met uw gast. Ja? Leuke uh, jongen, hè? Uh, uh, ja, sorry? Inspirerende jongen. Nou, inspirerend, maar ik ben zelf hiermee bezig. Ja. Dit deze thema. Ik ben beeldende kunstenaar. Ja. En ik ben ja, eigenlijk uh, aardig lang, maar ongeveer de laatste tien jaar... Uh, hoofdzakelijk bezig uh, met schilderen. Over het thema ontwikkeling en invloed op ons leven, mm -hmm. vooral ontwikkelingen door de techniek en in architectuur. Yeah. En wat voor invloed heeft uh, ons leven en wat voor mens aan het uh, creëren is. Ja, ik moet ook zeggen dat ik van achtergrond van Bauhaus school ben. Mm -hmm. Dus uh, al die ideologie van uh, maakbare wereld uh, of betere wereld. Nou, daar uh, geloof ik niet altijd in, maar uh, wel. Belangrijk was van Bauhaus eh, dat ze dagelijkse eh, gebruiksvoorwerpen probeerden eh, maken eh, om eh, de houding eh, van mens met gecreëerde dingen eh, op een eh, ja, min of meer, zou ik zeggen, humane manier te laten ontwikkelen. Ja, Bauhaus die eh, ontwierp ook. Eh, Wiegjes, uh, he, stoelen, uh, mm. kastjes, van alles en nog wat ook. Uh, ja, precies. Ja, ja, niet alleen gebouwen, ja. Of hele woonwijken, van alles, hè? Precies, uh, onze eigen uh, ritveld. Ja. Uh, nou, dat uh, het is eigenlijk de stijl. Is het eigenlijk dezelfde uh, geest en uh, achtergrond hadden, hè? Uh, maar wat we ook zeggen, eigenlijk, dat, dat we eigenlijk niet echt bewust omgaan. En ik vind. Uh, het is aan het uh, beter worden. Mm -hmm. Gaat het eigenlijk betere richting, vind ik. Maar nog steeds niet voldoende dat uh, uh, invloedhebbende, machthebbende, vooral architectuur eigenlijk uh, nu heeft heel veel macht. Uh, denk aan bijvoorbeeld Rem Koolhaas. Uh, Rem Koolhaas, ja. ja. Precies. Wat hij doet, hoeveel doet en overal dat hij eigenlijk uh, architectuur neerzet, dat ze weinig uh, of niet voldoende uh, uh, kijk hebben op uh, wat voor invloed heeft uh, al die inkaderingen in, in ons leven. Nou, dat is dus precies waar die Daan uh, Roosengaarde, die hier vorig vorige ja. uur was, ja. mee bezig ja. is, hè? Ja. Je moet... kijk, al uh, eigenlijk eerder was het al gebeurd, maar uh, sterker. Na de fotografie, ja. na de uh, cinema, na de televisie, uh, en nu internet... Wij leven in het wereld van eigenlijk uh, letterlijk frames. Dus inkaderingen. Wij leven erin ba wanneer men van buiten naar onze leefomgeving, dus de woningen en een werkruimte kijkt, kijkt naar ons via uh, frames. Maar wij kijken ook naar de buiten via de frames. Dus letterlijk. Yeah. Maar dat heeft allemaal invloed op ons leven. Yeah. En daar gaan wij vind ik niet op zodanige manier dat wij in plaats van alleen maar functioneel wereld creëren, dat wij ook eigenlijk prettige uh, leefomgeving moeten proberen te creëren. En dat, daar zou kunst en kunstenaars positieve verbetering erin kunnen brengen. En uw gast dus daar bezig was. Ik ben zelf ook hiermee bezig, ook uh, met andere kunstenaars te werken. Zelfs heb ik een galerie nu. Eigenlijk de Art and, uh, Innovation Galerie. Ja? Maar het komt nog steeds niet op gang. doordat ik eigenlijk dus geen, geen verband kan vinden. Ja, nou misschien kunt u uh, naar www.studio-rozengaarden.net. Ja, of okay. uh, daan Misschien kunt u contact met hem opnemen. Oké. Okay, ja, dus, uh, daan of wwwstudio en dan de rozen met dubbel O. Dus wie weet. Oké, okay, dankjewel Darius. Okay, en misschien, we, misschien leidt het toch iets, dat zou mooi zijn. Oh, okay, da Dan da da da gaan we nu weer even naar Jan, naar Bob Dylan. Die is naar Bob Dylan geweest, hè? Ja, klopt. Ja, goedenavond. Ja, hoe was het? Ja, ik kwam er eigenlijk, voor mij was het de eerste keer. Op heer, bijna 46e eerste keer Bob Dylan live. Ik kwam er eigenlijk als recht snel uh, Mark Noffel, liefhebber. En ik kreeg, ik kreeg Bob als uh, toetje erbij, dus dat was uh, op zich geen, geen verkeerde Het was avond. wel een geweldige dubbelbeeld, toch? Mark ja. Knopfler en Bob Dylan. Klopt, ja. Maar want, je was eigenlijk niet echt een enorme fan. Nee, dat ben ik nog steeds niet. <laughs> dat zal ik ook waarschijnlijk <laughs> nog nooit, dat zal ik ook niet worden. Dat heeft niks te maken met het optreden van deze avond. Maar ik, ik, ik, ik had te weinig referentiekader om, om wat van Bob te vinden, laat ik het zo zeggen. Iedereen ja. die uitzending hadden, wanneer die uh, Bob... Uh, ...toch heel met het publiek bezig vond, uh, vond vinden, een, een interactie zoeken. Dat herkende ik niet. Dat wil niet zeggen dat het niet uh, zo was. Maar ik, ik deel wel zijn mening dat Bob een fantastische muzikant erbij heeft. En iedere keer als die man uh, toert, ja, uh, gaat er vanuit dat het de laatste keer is. Want ja, die mannen zijn nu eenmaal op leeftijd. En morgen, 70? Wat ik, niet, uh, wat ik niet hoop. Hij is net zo oud als uh, Hardy Musquey. Ja, ja, ja. niet ja. Ja? Ik vond het op zich wel een leuke avondja. Maar luister, uh, uh, Jan, jij hebt dus thuis geen muziek van Dylan. Ik heb thuis één CD van Dylan. Welke? Een verzamelaadje. Ja. De titel is me ontschoten. Nou ah ja, nee goed. Dat, dat is niet. Jij bent niet een echte fan. En ik, want ik hoor altijd van mensen zeggen, ja, Dylan kan geweldig concerten hebben. Ze kunnen ook tegenvallen. Ik denk, een echte fan vindt het natuurlijk altijd goed. Ook al zal die misschien enige. Uh, ja, wel enig verschil, maar die is in principe is hij altijd enthousiast. En jij zegt, nou, ik had niet zoveel met Dylan, maar hoe was Knopfler dan? Ik vond hem, uh, ik, uh, ik ben ik, ik hem een terug in de tijd. Ik ben een grote Diastrace fan als een Knopfler fan. Omdat de muziek van Diastrace wat vlotter wat spontaner was als de afgelopen solo-cd's die hij gemaakt heeft. Dan maak ik een heel een sprongje terug in 1996, zijn eerste solo Er Toen stond er een jonge god op het podium. Mm -hmm. Ja, jonge god. Dat was ook weer uh, 15 jaar geleden. Maar toen was jij ook een jonge god, Jan. Nou, toen was ik al 30. <laughs> Oké, okay, nog net een jonge god. Maar Daarna is hij een wat rustiger weg geslagen. en De spontaniteit was het niet altijd meer. Dus ik ben niet degene die ook mijn eigen helden alleen maar de hemel in prijs. Nee, maar je bent toch een beetje meegegroeid met Mark. Ja, alleen nu zag ik vanavond weer een meneer die op het podium stond die heel spontaan was, heel leuk was. En, ja, daar heb ik ook van genoten, laat ik het zo zeggen. Het was weer eens een keer wat minder statisch, wat minder, uh, ja, wat minder uh, op, op, om het mooi te hebben. Maar gewoon leuk spontaan een interactie met het publiek. Ja, dat, ik mag dat wel, laat ik het zo zeggen. Dus je, je bent niet teleurgesteld in het concert? Nee, totaal niet. Dat niet. Je hebt toch een mooie avond gehad. Ja, maar wow. dat is, uh, ja, hoe ouder de muziek, hoe, hoe prettiger vaak de artiesten... en hoe prettiger vaak het publiek uh, om je heen. Want ja, waar kun je tegenwoordig nog tien voor half acht uh, nog een leuk plaatsje zoeken... En het ja? gaat allemaal even makkelijk, even vriendelijk. Het was toch wel uitverkocht, neem ik aan? Uh, bij mijn berichten was hij uitverkocht of bijna uitverkocht. Ja. Hé, hey, luister, zullen we dan een plaat van uh, Mark Knopfle draaien? Jij mag het zeggen. <laughs> dat lijkt me dan wel leuk. Ja. Wordt het is, is dat de nummer van hem? Dat kan. Vind je dat maar, wat? Dat vind ik altijd wel. Of, of zeg je, nou, ik, nee, ik wil eigenlijk liever iets anders horen. Ja, je mag het zeggen. Nu mag ik het zeggen. Ja, vind je dat niet fantastisch? Ik het, uh... Anders doen we wat het is. Nou, als je dan echt iets uh, van Noffler bij de hand hebt, wil ik echt... Uh... Nou, dan moeten we wel even zoeken, maar we gaan gewoon proberen. Silver Town Blues. Silver Ty Town Blues? Ja. Ik, ik kijk even, want dit moet natuurlijk even opgevist worden. Komt uh, van, het, van het album Selling to Philadelphia. Silver Town Blues. Gaan we dat... Gaan we... Ja! Nou, je wordt op je wenken bediend, Jan. Dank je wel. Hé, dag, dank je wel. Dag. On Silvertown Way, the cranes stand high. Quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the black Blackwall side. If I'd a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown, going down in silver town, down in silver town, going down in silver town, down in silver town. Steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around fire. Zoek van Jan. Die is vanavond naar het concert van Bob Dylan en Mark Knopfler geweest. En dit was dus Silver Down Blues van Mark Knopfler. Ja, de een gaat voor Mark Knopfler, de ander gaat voor Bob Dylan. Als u naar het concert bent geweest, dan kunt u me bellen. 0800-1121 of mailen kazaluna.ncv.nl Twitter mag ook. Hashtag Kazaluna. Um, maar... Houdt ook een beetje over uh, hoe onze toekomst eruit ziet. Naar aanleiding van het gesprek met Daan Rozengaarde. tussen 12 en kwart voor 1. Die zei. Wat nou, Dylan? Ik wil weten. hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet? Want dat is namelijk. Uh, iets waar Daan. Uh, mee bezig is. En dat doet hij op een hele. Uh, bijzondere manier. Als u uh, zijn uh, verhaal. en zijn visie gehoord hebt. Dan, uh, dan weet u dat. En misschien kunt u daar ook iets over zeggen. Hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet? En uh, dan hebben we het ook vooral over het landschap. De, de, de ontwikkeling van de technologie daarin. Het sociale aspect ook heel belangrijk. Um, dat allemaal... Uh .ncv.nl, trouwens de site. En dat is aardig als u denkt, Goh, ja ik heb het niet gehoord. Waar gaat die Daan Rozengaarde over? Daar staat een filmpje op en dan kunt u een aantal van zijn projecten zien. En u kunt daar ook naartoe als u zich op de nieuwsbrief wil abonneren. Dat is heel leuk, die nieuwsbrief. Want ik krijg hem zelf namelijk ook altijd. En dan uh, krijg je gewoon de hele week wie er presenteert. Wat de onderwerpen zijn. Er staan leuke filmpjes op. Er staat iedere week een column op. Dus dat is echt een moeite waard. En eh, nou, verder, je kan er ook zo weer vanaf. Echt wel eh, leuk. Eens even kijken, wie hebben we nou nog meer? Ari! Ja, hallo. Nou, ik wil reageren op Dylan. Ja, prima. Maar Dylan is jaren zestig en het is Bob Dylan. Ja, en dan, dan noem je de, de animals, ja de, de stones, de outsiders. En dan een gitaar op je rug en een poegie en lange haren. Dat is Bob Dylan, like a Rolling Stone. Ja. En zo gingen we de toekomst in, wat geëindigd is in hebzucht. Waar die, waar die ook tegen protesteerde. Ja, maar luister. Maar als, je nou, als je nou Bob Dylan wil laten horen, houd dus het viel. Zit like een Rolling Stone op. Ja, ja dat is en, goed. En, en, en daar kan je nergens meer omheen. Want ik vind het maar een beetje jup gedoe van Bob Dylan. Ik vind hem erg commercieel dan ook in die in die alhooi al met te doen. Ari, ben jij geweest? Nee, niet. Niet. Maar Express ik heb al een guitar om gaat in die mondemonica op een beugeltje. En het meer met mij. Jij bent iemand die gewoon zegt: die eerste periode van Dylan, dat was hem. En daarna, ja? Toen waren de stalers ook goed. En dat was het. Een carbonjasie, een op je haar... zes lange haren op een poeg. Ja. En scheuren met die allemaal. In Amsterdam zei je: er is nog een band die wordt vergeten, de match. tax En dat is Bob hoort Rootie bij. Hij wordt niet in de al. Dat is Litouwers. En jij vindt Oké, okay, en jij vindt ook dat die hele periode, dat, dat, dat de christelijke met die band en al, al die andere, denk je, nou, voor mij hoeft het niet. Nou, wat is er van die toekomst terechtgekomen? Het was een drang naar vrijheid. een de vernieuwe wereld hoef ik geen provo voor te zijn. Oh. Want in Amsterdam, dan, dan, dan, dan haalde je je neus nog op voor die provo's. Dat hoefde de deel er ook nog niet te doen, de provo te spelen. Het was gewoon Bob Dylan. Ari, ben je niet een beetje somber geworden? Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik, ik, ik begrijp die boodschap van die jaren 60, 65, 66. Ja. In 67 we begon het al een beetje af te lopen met hem. Ja. Maar, dus je, dit, moet dan, uh, je moet niet verder kijken. Maar wat moeten we nou in het bejaardenhuis gaan draaien, de Stones? <lacht> Je maar goed. geen de Roosje moet zingen, nou, naar nou die 70. Kijk, kijk, Bob Dylan denkt er zelf anders over, want die staat op zijn zeventies nog gewoon. Ja, hoor je maar, zeg jij, dat is alleen maar commercieel gedoe? Ja, nou laat hij nou lekker het oude nummer spelen. Zet ja. het nou maar op. Like a Rolling Stone. Ja, ja. zet het nou maar op. Ja, okay. Niet voor mij, zet het nou op voor jullie zelf. We gaan dan het dan doen. Hoor, je, hoor je alles en... en, en. En, en ja, wat. Er wacht, grote hoort erbij. wacht even, Arie, voordat minister, we, me, presi voordat we me gaan van. draaien. Want jij zegt, die moet je laten horen. Want laten we me zeggen, mensen die die plaat niet kennen, want die luisteren ook. Waarom zeg jij van, dit is Dylan? En nee, Waar dit moet is Bob ze op letten? Dylan. Bob Hoorna Dylan. Oh, ja, sorry. Ik ja. Klaar. Ja. Maar gaat het ook om de inhoud van het nummer? Ja, ook. ook. En, en, en, en de, de, de Nederlandse de nummersminister, president, slaapzacht. zacht. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dus is één klik Ja, dat is Boudewijn de Groot. Ja, oké. Maar je hoort er ook bij. President, wel slaap, droom maar lekker okay. in een mooie okay. weer thuis. Oké. Okay, goed, Ari, op jouw verzoek. Like a Rolling Stone. Ik vind dat ja, wel een fantastisch nummer. Ja, dan heb je, dan hele Ja, bedankt. dan komt hij. Ja, ja, dank je. Dag. Ja.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 This grounding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 Nou, Arie heeft uh, gelijk. Het is een, uh, een magistraal nummer, like a Rolling Stone van Bob Dylan. Want. Bob Dylan is dus eigenlijk iemand anders dan Dylan. Dat heb ik nu uh, wel uh, begrepen. Ja, U kunt mij nog steeds bellen. 0800 112. En dan moet u wel snel zijn. Misschien hebt u uh, vanavond Dylan gezien. Dan kunt u mij bellen. Maar we hebben ook nog een tweede onderwerp. Of misschien is dat eigenlijk wel het eerste onderwerp. Namelijk de toekomst. Visioen. En, en dit naar aanleiding van het gesprek in het eerste uur... met Daan Rozengaarden met zijn Interactive Landscapes. Ik heb aan de lijn. Daan is dat dan? Is Daan er nog? Of heeft hij te lang moeten wachten? Hallo? U spreekt met Huub van der Meren. Oh, nou, dat is even heel iemand anders. Ja. En bent u ook naar Bob Dylan geweest? Of hebt u een... Ik ben naar Bob geweest, ja. En? Ja, grandioos. Ja. Ik ging eigenlijk natuurlijk voor Mark Noffler. Oh ja? <laughs> dus ik heb avond twee keer kippenvel gehad. Ja, en, en welk nummer bracht kippenvel bij u teweeg? Nou, gewoon die, die band die bij Noffler erachter stond, dat was gewoon een giga. Ja. En, en bij Dylan kreeg ik kippenvel. En ik dacht, god, die man die moet op muziekles. Hoezo? Op muziekles? Hoe keer op... kunt u dat nou zeggen, nadat u net dit nummer heeft gehoord? Toen hij voor de eerste keer op, het, op de Monica blaasde, ja. toen dacht ik inderdaad, hij moet op muziekles. Maar ik moet eerlijk zeggen, in een volgend nummer bracht je het iets beter, hoor. Hij moest even op gang komen, begrijp ik. Precies. ja, ja, precies, ja. Wat was het dus, eerste nummer dat hij speelde? Het blijft natuurlijk een legende. En ja. De, ja, die man die is om, om, om, onuitwisbaar. Maar uh, hij houdt zijn fans en ik ben natuurlijk niet zijn eerste fan, eerlijk is eerlijk. Maar uh, ik, heb, ik heb wel genoten. Ja. ja. ja. Wat, welk nummer was het beste vanavond? Ja, dat is een goeie. Ik, uh, ik ken al die titels niet precies, maar al uh, behuppelepup Pub die vond ik wel heel goed. Uh, ik weet niet welke dit titel is, maar nee. Uh, nee. En, en ja, hij, hij speelt natuurlijk herkende melodieën en, en voor mij minder bekend omdat ik niet echt een, uh, ja. een, een, hè, een hele grote fan dat, van hem ben, Dat maar. is natuurlijk een verschil. Fans die horen natuurlijk bij de eerste maat meteen welk nummer de, de, de, de, de, die precies. gaat zingen. En, die, ja. en dat is een, een, een, een, een feest van herkenning. Hè? Juist, en dat ja. is, heb je dan natuurlijk iets minder. Nee, Goed. Oké, okay, dankjewel. Achselijk, ja, en, en je goed. bent nu op weg naar huis of ben je al thuis? Ja, ik ben uh, tien minuutjes van huis af nu, denk ik. Met een kwartiertje ben ik thuis. Oké, okay, goed, dankjewel. Ik heb uh, 300 kilometer moeten rijden. En, maar, uh... en jij bent dus niet Daan? Nee, ik ben Huub. Huub, oké. Okay. Dan die Daan, is... dankjewel Huub. Dag, hoor. Ja, dag. En Daan, is dit Daanden dan nog? Nee, Daan is er niet meer. Uh, Louis dan? Ja. Uh, Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik wou even zeggen, ik zit in mijn 83ste levensjaar en ik kwam ineens op een ideetje. Nou. Al die mannetjes en vrouwtjes die zo hard lopen. Hè, voor Asterfank of weet ik veel wat ze in hun hoofd hebben. als we die nou eens in een soort ring laten lopen. Want die ook nog een beetje doorzichtig is. Hè? Wie moeten, en, wacht even, wie moeten de we het, in een ring laten lopen? In een, in, die, ma, die, die hardlopers. Oh, hardlopers, ja. Ja, ik weet wel, dames en heren. Ja. En die in zo'n ring lopen, en dat wekt stroom op. En dan kunnen ze een hele hoop stroom opwekken in een dorp, in een. Uh... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. U sluit eigenlijk aan op dat idee van, van Daan Roosegaarde. Dat je een, een, een snelweg hebt en dat dus de, de auto's die er overheen rijden en remmen en weer optrekken, dat die energie opwekken. Ja. En dat je dus door de beweging van die marathonlopers energie opwekt. Ja, ja, met, met gewoon heel, ja. heel simpele uh, mensen. Nou, ik heb ook wel eens een... energie omzetten in extra ja, ik heb ook wel eens een plan uh, heb ik, uh, gelezen uh, over mensen die in de sportschool, dus die allemaal op die home trainers zitten ja. en van alles ja. en nog wat, dat die op die manier dus energie opwekken, want dat is wat ze doen. En dat je, als je dat dan opslaat, dan kan je dat op die manier heel erg recyclen. Dat is eigenlijk een beetje ook het idee dat u heeft. Dat ja, en ook heel lang, want dat heb ik een keer gezien, met de kinderen daar zijn we ergens naartoe geweest, dus speelderij ja. en dieren. En dat is ook een van de kunstenaar. Die hebben grote ton. Daar kunnen die ding, kinderen in rennen. En hoe meer stroom ze opwekken, hoe meer de liftjes gaan landen. Ja. Ja, dat is, dat, dat, dat, ja, dus dat is eigenlijk uh, dat haakt aan bij het, uh, het gesprek tussen twaalf en kwart voor één... dat ja. ik met Daan Rozegaarde had. Ja. ja, dank u wel. Da, dank okay. u wel daarvoor. Ja, dag. Ik kreeg ook een mailtje. Die iemand, even kijken. Dirk van Boksel, die woont op de Watertorenweg in Rotterdam. En die mailt, ik kijk uit op het werk van Daan aan de Watertorenweg in Rotterdam. Duin 4.1, dat zijn ledlampjes die op de dijk langs het water staan... en oplichten wanneer mensen langs lopen. Daar hebben we het inderdaad. Aan het begin van het gesprek hebben we het daarover gehad. En hij zegt, het is alsof er een geest van licht achter de mensen aanloopt. En soms vooruit snelt. Het is de moeite waard om het donker even in het donker even te komen kijken en te spelen met het licht. Ik heb meteen zin om er naartoe te gaan. De weg in Rotterdam. Als u nou denkt, hey, ik vind het uh, interessant, dan moet u gewoon daar naartoe gaan s'avonds. Dankjewel Dirk van uh, Boksel. Het lijkt mij een voorrecht om... Uh, om zo te wonen dat je uitkijkt op dat werk van Daan. Eens even kijken. Uh, ja, we hebben nog een minuutje of vijf. We kunnen nog wel een dillenganger uh, kwijt. Gerwin. Ja, goedenavond, uh, Mieke. Ik ben Gert en Woelens uit Groningen. Ja, hoi. En uh, jij bent ook op de terugweg van het concert? Ja, zeker. Wij zijn ongeveer halverwege, we zitten met drie man in een auto, ja. zelf naar uh, Casa Luna te luisteren. En Wat? wij hebben net uh, Mark Knopsel en Bob Dylan achter de rug. Ja, leuk toch, of niet, dat we daar eens even nog uh, aandacht aan besteden? Kunnen jullie nog even een beetje nagenieten? Zeker, ja. ja. Hey, luister, ja. en hoe vonden jullie het? Nou, ja, uh, wij vielen net uh, eerlijk gezegd ook halverwege like a rolling stone. En... ja. Het meest opvallende aan uh, Bob Dylan was zo dat zijn zang wel enorm uh, uh, uh, veranderd is in de loop der jaren. Je bent niet achteruit gegaan, hè? Ja, het is, het is eerlijk gezegd wel een schorre kraai geworden, als ik het mag uh, ja, noemen. Hij is 70, ja. Dat. En hij, ja. Heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk wel geleefd, hè, die man? Zeker, ja. Dat nee, hoor je. Nee. Hij heeft wel het een en ander op zijn palmarès staan. Ja, dat kan ja. ik niet ontkennen. Ja. Maar, dus. Uh, dus toen hoorde je dat krachtige jonge stemgeluid van uh, de Leica like Rolling Stone. En toen dacht je, die dillen die wij net gehoord hebben, die, die, die klonk toch wel heel erg anders. Maar, was het de eerste keer dat, je, dat jullie hem zagen? Ja. Ja. zeg wel. Wij zijn wel Mark fans. Ja. En uh, wij kregen Dylan er nu min of meer gratis bij. Mhm. Mm en uh, ik vind het al uh, heel mooi dat ik nu uh, kan zeggen dat ik bij Dylan geweest ben. Alleen uh, muzikaal is... vond ik het niet ja. echt een toetje, maar was het ja. meer moest dan naar de maaltijd. Ja. Maar was er toch een nummer uh, waarvan je dacht, hé, hey, dat heeft me geraakt? Ja, natuurlijk. Uh, ik, eerlijk gezegd ben ik ook wel een Dylan-liefhebber, hoor. En ik heb mm -hmm. ook wel Dylan-cd's. Uh, dus, uh, uh, kijk, uh, uh, nummers als uh, Times, They Are Changing en... All along the watchtower zijn ja. natuurlijk Evergreens. Ja. Dus uh, daar heb we wel van genoten hoor. Dus, uh, ja. Nou, dat ja. nummer, The Times Area Changing, dat hebben wij aan het begin van, uh, van dit uur uh, gedraaid. Omdat ja. het ook een beetje sloeg op uh, het gesprek wat we tussen twaalf uh, en kwart voor één hebben gevoerd. Maar goed, toen zaten jullie allemaal nog in en hoorden, dat hebben jullie allemaal helemaal niet gehoord. Jullie zetten ja. gewoon de radio aan en je dachten van hé, hey, ook Dylan, dat is grappig. Ja. ja, het leek mij, ik, ik, ik dacht goed. opeens, oh jee, want ik wist het van mijn broer die er naartoe ging. Ik denk, goh, vanavond zijn er natuurlijk allemaal mensen die er geweest zijn, want Ahoy is dat natuurlijk vol. Ja, zeker. Ja, en we hebben ook al Mark nopse trouwens gedraaid, hoor. Oh, heel goed. Maar heel goed. Bedankt, <laughs> Wij hebben, wat hebben we gedraaid? Een Silvertown Blues. Silvertown Blues, uh, oké. Okay. Yeah. Ja, nee, dat is een uh, goede keuze. Oh, oké, okay. goed. Goed. Nou, dankjewel. Misschien kunnen we nog even Corina. Corina, heb je dat nog in de buurt staan? Dat is nog een leuk klein nummertje ter afsluiting, misschien. Daar heb ik, daar heb ik slecht verstaan. Uh. Ja, nee hoor. Je bent prima te verstaan. Hé, hey, wel thuis? Wel thuis. Wij gaan even nog een, een kort klein nummertje van Dylan opzoeken. En ah, okay. uh, ik vind het ontzettend leuk dat je even gebeld hebt. Dankjewel daarvoor. Oké. Okay. Hey, da dag. Ja. ja, wij zoeken nog even naar de Corina. Ondertussen ga ik even misschien. Uh, Nee, die hebben we niet. Weet je wat, ik ga eventjes het, uh, zak het antwoordapparaat eerst eens even in gaan spreken. Want anders hebben we daar straks helemaal geen tijd meer voor. Dit is de voicemail van Casa Luna. Ja, hoi uh, Klaas. Uh, morgen is bij jou de gast Elisabeth Ebbing. Uh, zij heeft een boek geschreven. Ik hoor het aan je stem, want zij is namelijk een, een expert op het gebied uh, van stemmen. En mijn vraag ligt wel een beetje voor de hand. Wat hoort ze allemaal aan mijn stem? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga zeker morgen naar je luisteren. Ik hoop dat het een mooi gesprek wordt. Ja. Het antwoordapparaat uh, staat erop. We hebben nog 1 minuut 16. Ja, wat moeten we nou doen? We hebben geen bellers meer. Misschien toch nog even met de dillen eruit. Iets gewoon. Even gewoon om, om de boel uit te zwaaien vanavond. Ja. Nee, we doen gewoon de maar Is ook goed. We hebben het gehad over Van Alles en Nog Wat. We hebben het gehad over Dylan. We hebben het gehad over Mike Knopser. We hebben het gehad over de Interactive Landscapes van uh, Daan de Rozengaarde. Misschien is dat toch aardig om, om, om u daar nog even op te wijzen. Als u nou uh, geïnteresseerd bent geraakt, dan moet u gewoon uh, eens kijken op die site. Want dan wordt het allemaal een stuk duidelijker. Dat is www.studiorozengaarde.net. En dan met dubbel uh, O. Het zit erop. Ik hoop dat u morgen ook weer luistert naar uh, Kazeluna. Dan heeft uh, Klaas Drupsteen dus Elisabeth Ebbing te gast. En zij is iemand die hoort van alles aan je stem. Ik las een, uh, een artikel over haar, want ze heeft een, een boek geschreven. En zij zegt dan ja, die stem, daar hoor ik dat aan. Die stem hoor ik dat aan. Die zit een beetje zus in elkaar. Die zit hier beetje je zo in elkaar. Het is eigenlijk bijna eng wat zij er allemaal aan uh, kan ontlenen. Goed. Uh, tot de volgende keer. Dag. Dank u wel voor het luisteren.